10 uur Jobboot met het NOS-journaal. Het water van de rivier De Roer tussen Vloodrop en Roermond stijgt onverwacht snel. De bewoners van 50 huizen in Vloodrop en Meelik hebben zandzakken gekregen... en moeten hun huisraad naar hogere verdiepingen brengen. Ze hoeven nog niet weg. In het gemeentehuis van Roerdalen in Sint-Odilienberg wordt de situatie nauwlettend gevolgd. Door aanhoudende regen zijn de spaarbekkens van de roer in Duitsland volgelopen... waardoor het water nu snel Nederland instroomt. Het pijl van de roer zal hoger komen te staan dan afgelopen weekend. Minister Roosentaal vindt dat de ontwikkelingsorganisatie ICO het kabinetsbeleid ondermijnt. Als het ECO daarmee blijft doorgaan, kan dat gevolgen hebben voor de subsidie, zei de minister. Het ECO financiert de website Electronic Intifada, waarop onder meer wordt opgeroepen tot een boycott van Israël. Dat druist in tegen het kabinetsbeleid, zegt Roosentaal. ECO noemt het goed gebruik dat maatschappelijke organisaties zelfstandige beslissingen nemen. Maar de minister vindt dat het ECO daarin te ver gaat.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 Het weer vanuit het zuidwesten regen, vannacht vooral in het midden van het land. Ook morgen af en toe een bui, het wordt dan 8 tot 13 graden. In het weekend bewolkt, maar het blijft wel droog. Dit was het NOS Journaal. Langs de lijn, met Jeroen Stomborst. Goedenavond. Morgen begint in 10.11 de Europese kampioenschappen Short Track. En de nieuwe bondscoach van de Nederlanders, Jeroen Otter, heeft zich verbaasd over de kwaliteiten van zijn ploeg. Uh, ze waren een stuk beter in de trainingen al dan wat ik op dat moment op, het, uh, op de wedstrijden gezien had. Ja. En Nordin Amrabad verliet in de winterstop PSV en speelt nu bij het Turkse Kayseri Ik heb mijn stingen best gedaan. Ik heb altijd het getraind, veel zelf geïnvesteerd. Maar ja, als je de kans niet krijgt of de trainer geeft de ander de voorkeur... ja, wat kun je dan doen? Dan is het gewoon op een gegeven moment... dan moet je voor jezelf kiezen. En dat heb ik gedaan. Dus nu zit ik hier. Zometeen een reportage uit Turkije. En verder komt ook Hans Beum nog langs om te praten over het Tata Steel schaaktoernooi... voormalig Hoge ovens. dat morgen begint in Wijk aan Zee. Allemaal tot 11 uur in langs de Lijn. Denise Blandi. Shorttracker Jeroen Otter werd vier keer wereldkampioen met de aflossingsploeg. En won met die ploeg ook goud op de Olympische Spelen van Calgary. Toen was shorttrack nog een demonstratiesport. 23 jaar later is dat wel anders. Otter is inmiddels terug in Nederland. Na allerlei internationale rijders te hebben getraind, is hij tegenwoordig bondscoach van de Nederlandse shorttrackploeg. Het Europees kampioenschap van dit weekend in Ereveen is de eerste test. Sensatie en spektakel. We gaan hier voor, voor podiumplaatsen. Daarom zijn we 6,5 maand geleden het krachthonk ingegaan, het ijs opgegaan, de fiets opgegaan. Niet om, uh, om tiende te worden op een EK of vijfde. Nee, we komen hier gewoon om podiumplaatsen te halen. Een stukje uit de promo voor het EK en de verwachting van Jeroen Otter. Kenner, ervaren en vooral bevlogen bondscoach. Afgelopen zomer nam hij het stokje over van de Canadees John Monroe en schrok van het niveau van de Nederlanders. In positieve zin wel te verstaan. Eind juli begin augustus heb ik de disciplinemanager al van het short gebeld. ik gebeld. Ik kan me niet voorstellen dat de prestaties die ze in het verleden hebben gehaald... geassocieerd zijn met, met de, de manier van, van, van, van uh, de kwaliteit van die atleet. Hè. Dus die, die intrinsieke kwaliteit van die atleet die is er niet geheel uitgehaald in de wedstrijden. Ze waren beter dan de prestaties. Ze waren een stuk beter in de training al dan wat ik op dat moment op, het, uh, op de wedstrijden gezien had. Ja. En dat is, ja, dat is mooi, dus ik, ik, ik pak zo'n groep aan en ik, ik ben met een, met een bepaalde filosofie aan het trainen. We staan heel veel op het ijs. Uh, daar geloof ik ook erg in, op het moment dat je een, een discipline pakt... Uh, een wielrenner wielrent ook. En Een tennisser die tennis, ik vind dat een schaatser gewoon moet schaatsen en een short-schaatser moet gewoon shorttrack schaatsen. Dus We staan heel veel op het ijs. Dus ik kon heel snel kon ik een, een, een bepaalde uh, lijnenpatroon zien van, van de atleten. Een bepaalde insteek, uh, ronde tijden. Nou, noem alles maar op. En op een gegeven moment dacht ik, nou jongens, die jongens moeten veel beter kunnen presteren. En die prestaties kwamen er in het begin van het seizoen. Om een voorbeeld te geven, Shinky Knecht was de eerste man in tien jaar tijd... die op het podium stond van een wereldbekerwedstrijd. De ploeg is in de afgelopen maanden beter geworden. Vooral ook in de breedte. E een van de dingen die in, in Short Track Short Track is een sparringpartnersport. Hè? Uh, vergelijk het met uh, Federer, als die bal slaat en dan slaat niemand die bal terug... dan kan hij nog de meest talentvolle tennister in de wereld zijn... Uh... Dan hadden we nooit van hem gehoord. Nou, in het short track schaatsen hebben we eigenlijk hetzelfde. Je kan ongelooflijk goede short track schaats zijn... maar je hebt sparringpartners op het ijs nodig om je trucje te oefenen. En het trucje, dat is de tactiek op het ijs... de lijnen die je rijdt op het ijs, de manier van schaatsen. De tijd op zich stelt bij ons niet zo heel veel voor. En op het moment dat één iemand, twee, drie, vier mensen dat kunnen... dan trek je eigenlijk iedereen in, in, in die zeug mee. En dat, nou, Shinky was een toprijder... Samen met Niels. Nou, uiteindelijk zijn die andere jongens daarin meegegaan. Dat pakt gewoon heel goed uit. In! Tijdens een training kijkt Otter vooral toe. Vanaf het middengedeelte van de baan of staat in de bocht. En zo nu en dan volgt er een korte, maar krachtige aanwijzing. Loop door die bocht! Loop door! Twee keer per dag is het ijs van Tiof beschikbaar. Er zijn inmiddels nieuwe pakken. Maar het shorttrack staat in Nederland nog altijd in de schaduw van de grote broer... De lange baan. Nou, de situatie, als ik hem op een schaal van 1 tot 10 zou moeten plaatsen... zeg ik, nou, het is een 7,5, 8. Er zijn nog een aantal dingen die beter kunnen. T half daar trainen we. Nou, een prima, echt een prima faciliteit om te trainen. Maar ja, je deelt de faciliteit met andere sporters. Het lange baan schaatsen. Is hier een groot toernooi, dan wordt de al wel eens gebruikt... voor andere doeleinden dan schaatsen. Nou, daar moeten we een beetje in mee. Nou ja, dat, dat kan dit jaar nog wel. Maar dat zou uiteindelijk toch een keertje moeten veranderen. Dat we gewoon ons echt onze eigen faciliteit houden. Die uh, 300 dagen per jaar beschikbaar is voor de schaatsers. Het lange baanschaatsen schaatsen is natuurlijk, uh, ja, staat natuurlijk heel erg uh, hoog in, in, in aanzien in Nederland. Uh, terecht. Uh, het short schaatsen zal altijd in de schaduw blijven. Want het is zo'n traditionele sport, het Nederlandse schaatsen. Alleen wij moeten gewoon uh, onze positie uh, uh, verhogen door gewoon beter te presteren. We beginnen dit weekend bij het Europees Kampioenschap in eigen land op de eigen ijsbaan. De eerste stap in de nieuwe Olympiade. Het, het Europees Kampioenschap is dit jaar uh, gewoon als belangrijke wedstrijd uh, opgetekend. Uh, nog belangrijker is eigenlijk drieënhalf jaar van nu Sochi. Daar hebben we op een gegeven moment gezegd van uh, bij de contractbesprekingen. Daar wil Nederland heel graag presteren. De NOC-NSF heeft er ook heel veel druk achter dat uh, short sporters die uh, medaille... ...kandidaat is in, in Sochi. Nou, en daar past gewoon een Europees kampioenschap als je terugrekent naar dit jaar in. Daar moeten we gewoon bij de beste in Europa mee kunnen rijden. En uh, kunnen we dat niet, dan liggen we eigenlijk een heel klein stukje achter op het plan richting Sochi. Jeroen... Otter, de nieuwe bondscoach van de shorttrackers. Dit weekend dus het EK in Heerenveen. Ja, veel shorttrack dus eh, ook bij langs de lijn. Cees Juffermans zal er niet op het ijs staan. Hij stopte vijf jaar geleden al met shorttrack. Ging marathon schaatsen. Maar ook daar stopt hij nu mee. Nu in de telefoon. Cees, goedenavond. Goedenavond. Nou, waarom stop je eigenlijk? Ja, ik heb eigenlijk sinds mijn overstap... Uh, uh, langzamer zeker steeds meer last van uh, mijn longen en mijn luchtwegen gekregen. En uiteindelijk... Heeft mij dat doen besluiten om uh, aan het eind van het seizoen een uh, punt achter te zetten. Is het een uh, is er ergens een oorzaak aan te wijzen voor die problemen? Nee, als dat zou, ja nee, ja nee, eigenlijk niet. Het is wel een feit dat binnen de schaatswereld deze klachten wel uh, steeds vaker voorkomen, doordat je uh, ja, in een droge hal, uh, in een koude, droge hal uh, vaak je trainingen en je wedstrijden rijdt. En aangezien ik uh, ja, vanaf mijn veertiende al zo'n beetje de wereld rondreis uh, met uh, wedstrijden en, uh, en trainingen, dan weet je wel ja, de, hoe, hoe lang dat al uh, uh, gaande is bij mij. En het is steeds erger geworden in de laatste jaren. Het is eigenlijk zo erg dat ik maar per jaar een wedstrijd of vijf, zes goed, uh, goed kan rijden en dan krijg ik weer last. Jummig, maar zijn er meer mensen die dat hebben? Meer, meer, meer sporters? <laughs> Nou, het is wel, ik denk, wanneer je binnen het peloton, maar ook uh, binnen de schaatsen, het lange baan schaatsen en, en het schaatsen ook, ken ik wel mensen die uh, soortgelijke klachten hebben. Alleen het is bij mij wel zo extreem dat uh, ja, de zwaarste medicatie eigenlijk al niet meer voldoende is om, uh, om mij van die klacht af te helpen. En, en komt het dan als een klap dat je eigenlijk moet stoppen? Nou, ja en nee. Uh, dit, dit, dit hangt al een tijdje natuurlijk uh, in de lucht. En uh, ja, ik ben. Uh, ja, ik, ik wil wedstrijden winnen en ik wil uh, voor de prijzen rijden. En als dat al, weet je, ik rij elk jaar mijn podium plaatsen. En maar ik kan nooit structureel als een periode van acht weken, negen weken gewoon structureel uh, goed zijn. En dan begin je als topsporter toch wel te denken van ja, is dit het voor mij waard? Ik train de 25 uur in de week en uh, voor een, eigenlijk maar een paar wedstrijdjes uh, in de winter. Ja. En als je dat een aantal jaren achter elkaar hebt. Dan ga je wel nadenken van, uh, ja, wat, wat, is, uh, wat is wijsheid uh, uh, en waar voel ik mezelf lekker bij. Want het is natuurlijk heel erg frustrerend als je... Want ik draai continu wel hele goede zomers want dan is het natuurlijk lekker weer. En uh, dan, dan heb ik wat minder kou die onder lorren slaat. En uh, op het moment dat het echt koud wordt, krijg ik last. En zeker natuurlijk voor schaatsen dat wanneer het koud wordt, ga je natuurlijk ook nog eens de buitenlucht in. Um, ja, is dat maar dus is het ook in... Ik, zo... Ik kan me voorstellen dat het in de buitenlucht juist minder erg is, omdat het misschien uh, wat, wat hogere luchtvochtigheidsgraad heeft. Nou, maar dan vaak op het moment dat het echt koud wordt, gaan wij, gaan wij natuurreis uh, op. Ja. En juist lange, um, uh, ja, lange uh, wedstrijden met, uh, met dat je echt continu diep aan het gaan bent. Ja, die, die... En het en punt is vaak al op het moment dat de natuurreis komt, is het allemaal zo geïrriteerd dat het vaak nog het laatste zetje is. Nou, uh, <laughs> ik ga van hoesten. Um, <laughs> nog even, steeds. Uh, naar de shorttrack, want daar kennen we je uh, natuurlijk als eerste van. Uh, de afgelopen jaren heb je meegereden in marathon peloton. Ben je meegeden, meegedaan aan het spelen uh, van 2002 en 2006. Mm -hmm. uh, dat is het meeste blijven hangen voor de buitenwereld. Is dat voor jou ook zo? Ben, nog, uh, ben je meer shorttracker dan marathonschaatser geweest? Nou, dat denk ik niet. Uh, en dat zou je eigenlijk aan mijn proefmaat uh, of, of begeleiding uh, moeten vragen, maar... Het verschilt niet zoveel. De reden dat ik in 2006 uh, stopte was eigenlijk dat ik een, minimaal een jaar in een andere keuken wilde kijken. Want ik merkte dat ik vastliep in mijn eigen gewoontes. Dus je ziet en je leert niet meer zoveel. Uh, ik denk, nou, <coughs> ik heb van mijn 16e tot mijn 24e ben ik fulltime met shorting bezig geweest. En ik ja. merkte, als ik dat nog vier jaar door zou zetten naar Vancouver, dat ik, ja, dat ik niet meer zoveel zou leren. Dus ik denk, ik moet er een jaartje uit. En uiteindelijk is dat wat langer geworden. Uh, uiteindelijk hebben ze het vijf jaar gedaan en met wisselend succes. Maar um, uh, um, ja, het is allemaal niet zo heel, veel, heel verschillend. Weet je, je moet gewoon trainen, je moet je uren maken en uh, je bent continu bezig om je techniek te verbeteren. Dus die verschillen zijn niet zo groot. Maar had jij ook graag Alleen... zo'n Jeroen Otter gewild? Uh, zo'n zo, zo nieuw gezicht, uh, wellicht nieuwe trainingsmethode. Uh, Want het lijkt erop dat het aanslaat bij die Nederlandse ploeg. Ik denk dat, kijk Jeroen, dat staat voorop, is een, tra is een trainer met veel ervaring. Uh, ik ken hem natuurlijk al jaren. Ik heb hem jarenlang uh, langs de baan ja. uh, zien staan en ik heb hem ook vaak gesproken. En ik moet ook zeggen, want ik, ik heb natuurlijk net stiekem meegeluisterd, dan uh, geniet ik ervan uh, om te horen hoe dat nu gaat. Ik moet wel zeggen waar het grote verschil ook in zit, Ten opzichte van mijn tijd, ik lijk nu wel een hele oude man. Je bent pas 28, dat... hè? <laughs> ik ben pas 28, ja. ja. Maar is dat, is dat de, de faciliteiten zijn enorm verbeterd en de KNSB en het NOC die, die gaan nu echt de kar trekken. Die realiseren zich nu wat de potentie er in die sport ligt. En wat Jeroen ook net al aangaf, de cultuur is in Nederland gewoon puur en alleen een lange baan. En daarna komt het Maropsraat en dan de hele tijd niks. En dan heb je het short en kunstrijden binnen de bond. En dat is ook enorm aan het veranderen. En dat, dat dan tezamen met dat er nu echt een aantal talenten rijden die het gewoon goed doen. En dat er echt een uitgebalanceerde herenploeg en ook damesploeg trouwens nu, nu, nu binnen, die, binnen de bond rijdt. Dat, dat helpt natuurlijk allemaal mee. En het setje dat Jeroen daarbij kan geven is ook denk ik hartstikke goed. Dus al met al vallen de stukjes aardig op zijn plaats. En uh, het is natuurlijk altijd zo dat hoe goed een trainer ook is, hij heeft wel het materiaal nodig, en dat lijkt nu ook voorhanden te zijn. En dat is natuurlijk, ja, als dat allemaal mooi samenvalt, is dat hartstikke goed. Dat gaat de goede kant op met het short track. Uh, jij gaat het seizoen afmaken. En wat dan? Ja, dan uh, ga ik, <laughs> dan moet ik de maatschappij en dan ben ik burger. Oh jee. <laughs> hoe ga je dat invullen? Nou, ik, uh, uh, ja, ik ga een beetje oriënteren. Ik, ga, ik werk nu wel al bij een bedrijf, uh, Ortec werk ik. En wij doen uh, analyses, <coughs> ja, we, ja, we eigenlijk heel simpel gezegd, we maken eigenlijk beslissingsonderstellende dus systemen voor uh, de sportwereld. En, uh, dus je blijft ja, een beetje dus, bij betrokken? Wel. Dat denk ik wel, maar ik, ik ga ook mijn, mijn ik heb ja, waarschijnlijk binnenkort wat meer tijd voor mijn hobby's. Ik zal veel muziek gaan maken, daar kijk ik van naar uit. En uh, ja, verder gaan we het zien. Ja, ik, ik, ik weet echt niet wat er op mijn pad komt. Het ja. is natuurlijk uh, wel wennen. Wat ik zei, vanaf mijn zestiende ben ik uh, fulltime uh, met mijn sport bezig geweest. En het heeft gewoon mijn leven beheerst. En nu uh, zal ik uh, nieuwe dingen moeten gaan ontdekken en ondervinden. Het, en zou, dat... het zou mooi zijn als je nog een Elfstedentocht als toetje krijgt. Ja, He? dat dus... klopt. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, en uh, daar komt misschien de topsporter een beetje naar boven... Ja, hij mag op het moment komen en daar zal ik van genieten en dan zal ik hem uh, als uh, toerist uh, rijden. Want meer heb ik daar nu op dit moment gewoon niet te zoeken. En dus voor mij, uh, uh, ik hoop voor mijn ploegmaten echt van harte dat hij komt. En voor de sport zou het ook geweldig zijn. Dus het is natuurlijk toch gewoon het grootste schaafsevenement uh, ter wereld. Ja, daar wil je meedoen toch? Daar wil je inderdaad aan meedoen. Maar als ik aan een evenement doe, dan wil ik ook graag, uh, wil ik ook graag winnen. En ik, ik denk dat we eerst maar gewoon lekker met z'n allen naar het EK Short moeten gaan kijken en dan laten we het toch maar een paar weken later komen dan. Gaan we doen. Vermans, succes dit jaar, want het wordt een belangrijk jaar. Ja, dankjewel. Oké, okay, bedankt. Bye. We gaan door met voetbal. 2,5 jaar speelde hij voor PSV. Als de Eindhovense club straks de competitie hervat met een uitdewel tegen VVV is Nordin Amrabat er niet meer bij. Hij ging in de winterstop naar het Turkse Keizerispor. De club van de trainers Shota Averlats en Gerard van der Lem. Amrabat wil weer veel spelen. En dat is iets wat de laatste tijd niet gebeurde bij PSV. Gisteren won Spor een hoeveelwedstrijd. En de Turkse Belek met 5-1 van Vitesse. In Amrabat deed één helft mee. Een reportage nu van Ronald van der Geer. Welkom in Turkije. Ja, insgelijks, je met er ook. <laughs> Amrabat gaat nu jagen. Dico rot aanname. Uitkijken, opgejaagd. Amrabat, bal kwijt. Alleen op vorm af 2-0. Wat een blunder, zeg, achterin bij Utrecht. En op slag van rust beslist Amrabat deze wedstrijd, denk ik. PSV Noord in Noorden, Anrabat is rond met de Turkse Kayserispor over een contract voor 4,5 seizoen. De clubs zijn het eens over de transfersom, maar moeten nog wel om de tafel over de betalingsvoorwaarden. Ja, eens even kijken. Ik weet ook niet waar ik uh, eigenlijk in terecht kom. Dus een beetje, ik heb me wel laten informeren, maar uh, de mensen die, ik heb uh, die, die me advies hebben gegeven, die zeiden, moet je doen. Uh, ja, er ligt veel ruimte, je bent sterk, je bent snel. Dus, uh, dus ja, het moet goed komen. Dus uh, ja, ik uh, laat dat hopen. Wat was uh, de reden uh, de, dat jij hier kwam? Wat, wat, wat voeg je toe aan het elftal volgens de trainer? Ja, ze zocht, uh, hoe hij het zei, uh, creativiteit aan de, aan de buitenkant. En uh, toen kwam ze bij mij terecht. 10 minuten nog en het is 5-0 geworden. Ik zei al dat Amrabat zin had om het doelpunt te maken. Dat zag je aan alles. En eh, PSV had een, had een mannetje over en uiteindelijk kwam Amrabat in balbezit. randje strafschopgebied, schiet hij die bal. Kruis links, achter Boy Waterman voor 5-0. Amrabat is er blij mee. Neem je jezelf nog iets kwalijk over, over, over je PSV-tijd? Of zeg je, ja, ik heb er het maximale uitgehaald? Nee, niet echt. Ik heb mijn stingen best gedaan. Ik heb altijd vol getraind, veel mezelf geïnvesteerd. Maar ja, als je de kans niet krijgt of de trainer geeft de ander de voorkeur... ja, wat kun je dan doen? Dan is het gewoon op een gegeven moment... dan moet je voor jezelf kiezen. En dat heb ik gedaan. Dus nu zit ik hier. Kun je een beetje aangeven hoe dat de laatste half jaar gegaan is? Want je hebt ongetwijfeld een paar keer aangegeven van... goh, trainer, hoe ziet mijn situatie eruit? Ik heb het eigenlijk op een gegeven moment dat ik het al uh, met de trainer traintskam... heb ik het al met hem besproken. Maar uh, ja, hij wil me graag erbij hebben. En uh, ze hebben gezegd veel vertrouwen en uh, iedereen komt langs de wedstrijden. Ja, dus uh, ben ik gebleven en... Uh, ja, uiteindelijk heb ik ja, een paar keer ingevallen. En toen, intern had ik al een paar keer aangegeven dat, uh, ja, dat ik, het moeite, dat ik het moeite heb met mijn rol. En uh, uiteindelijk heb ik een keer op tv naar de wedstrijd wat gezegd. En daarna heb ik niet meer gespeeld eigenlijk. Dat was voor hem ook de druppel? Nee, nee niet, niet zozeer. Want uh, ze want me zes niet laten gaan. En hij uh, kwam nog een paar keer naar me toe. Hij heeft een mooi ingepraat, de trainer kan ik wel waarderen. En uh, ja, Marcel Brands, die, ja, ze deden het heel moeilijk. Uh, ze hadden hem niet laten gaan, eigenlijk. Nou, dat geeft dan toch nog iets van, van, van, van voldoening? Nou, daar heb je weinig aan, in principe. Kijk, wat ik zei, iedereen wil voetballen kijken. Als jij hoort dat ze niet willen laten gaan, nee, je speelt niet, ja. Het is, uh, ja... Het is, het is een moeilijke situatie. Uiteindelijk ben ik nu blij dat ik hier zit. En, uh... Twente heeft goed gevoetbald en gaat Oeh. verdiend winnen als er weer een forse overtreding is van PSV. Nu Amrabat, die daarvoor de gele kaart krijgt. En toch leek het tot maandag niet door te gaan. Hè? Er moest nog een bankgarantie gegeven worden. PSV dreigde al jou terug te halen. Ja, dat vond ik een beetje uh, een raar verhaal eigenlijk. Kijk, ik begrijp dat PSV uh, geleerd heeft van de fouten met uh, Robert, volgens mij, waarvan ze, transfer, waarvan ze de helft hebben gehad. Maar in mijn geval was het gewoon duidelijk, ik zou een contract tekenen hier. We waren rondgekomen, teken je contract met de notaris erbij. Dat is op donderdag, vrijdag gebeurd. Dan moet, dat contract moet naar de, naar, de, naar de bond, die moet het goedkeuren. En die geeft dan automatisch een bankgarantie af. En zo is het gegaan. En Als, als Marcel Brands uh, had geïnformeerd of onderzoek had gedaan... was hij erachter gekomen dat het, ja, dat het gewoon de, de bond goedkeuring gaf... nadat ze mijn contract uh, hebben doorzien, zeg maar. Hebben gescand en uh, kijken of alles klopt. Ja, dan zouden ze een bankgarantie geven... Dus ja, die alloop was, ja, vond ik een beetje uh, overbodig. Maar ja, wie ben ik? Je hebt nooit gedacht, uh, je hebt dus nooit getwijfeld van, uh, ik moet weer terug. Oh, nee, absoluut niet. Nee, nee, nee, nee. Dat, is, uh, dat zou. Uh, nee, dat uh, zover zou het niet komen. Nu gaan we een wissel krijgen bij PSV. En wie gaat er komen? Uh, Noord Amrabat. En wie gaat er af? Jermaine Lenz heeft hard gewerkt. Maar zijn voorzetten kwamen niet echt aan. En dus moet uh, Noord Amrabat het uh, nu maar gaan doen. This is always what I say. Nothing to do, nowhere to be. A a little kind of free. Nothing to do, no one to be. Is it really hard to see? Why a perfectly normal John Mayer perfectly lonely sport kort het internationaal olympisch comité IOC heeft Ghana voor onbepaalde tijd geschorst de Ghanese overheid bemoeit zich te veel met de sportieve zaken en dat mag niet zegt het IOC reglement volgens IOC voorzitter Jacques Rogge is de Ghanese regering vaak genoeg gewaarschuwd we are in discussion since a long time with the government with the ministry of sport there have been many promises that the law would be changed uh, nothing materialized, uh, and ultimately while keeping contact with the national olympic committee of Ghana uh, the executive board was compelled to suspend the national olympic committee er zijn veel discussies geweest met de regering veel beloftes gemaakt van de Ghanese kant maar die werden steeds niet nagekomen al dus roggen de Ghanese sporters lopen nu de kans dat ze de olympische spelen van Londen moeten missen en het nationaal olympisch comité zit voorlopig zonder financiële steun van het IOC de Dakar-rally heeft weer een leven geëist. De Argentijnse bestuurder van een pick-up kwam bij de Noord-Argentijnse stad Tino Gasta in botsing met de truc van rallydeelnemer Eduardo Amor. De Argentijn is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Goal voor Joris de Vries is het Joburg Open in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg goed begonnen. Hij ging rond in 65 slagen, zes onder de standaard scoren. Hij staat daarmee op de gedeelde zesde plaats. De Zuid-Afrikanen Maritz en Mort gaan samen aan de leiding met 62 slagen. In Nederland mag een renner extra naar het WK Veldrijden sturen. Bondscoach Johan Lammerts gunde het startbewijs aan Sabrina Stultins. Gaat dus over dames. Nederland dankt de extra plaats aan Daphne van der Brand. Door haar Europese titel is ze automatisch geplaatst. Het WK is eind januari in het Duitse Sankt Wendel. De tennisters Kim Kleissers en Li Na spelen morgen de finale van het toernooi in Sydney. De Belgische won moeizaam in drie sets van Alisa Klebanova uit Rusland. En de Chinese Li stuurde Bojanova Jovanovski uit Servië in twee sets naar huis. Morgen begint in Bijkzee eh, alweer voor de 73ste keer het internationale schaaktoernooi. Wereldberoemd geworden natuurlijk als het hoogovenstoernooi. Later werd het omgedoopt tot het korustoernooi. En nu heet het het Tata Steel schaaktoernooi. En dus is Hans Beum aangeschoven. Om even vooruit te blikken, Hans, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, eerst maar eens even over die naam: hè. Tata Stiel, uh, zo heet uh, Corus tegenwoordig. Ja, nou ja, goed. En dus uh, heet, het, heet het ook. Ja, oké, je zegt omgedoopt, omgedoopt. Het is gewoon puur een overname. Hè. De, oh, ja. de Hoogovens, dat was de mooie Nederlandse staalindustrie. En die is in 1938 begonnen met een heel klein uh, intern tenootje van, uh, van het personeel. En dat is in de loop der tijden heel snel uitgegroeid tot een nationaal. En Ewe kwam er natuurlijk bij. Eu was wereldkampioen 35. Ja. Dus een van die regio's. Dat, zo dat dat begon te bloeien was ook vanwege Euwen. En alles wat die... Op dit moment zijn er heel veel schaakverenigingen die 75 jaar bestaan. Vanwege dus Euwen, Euwen 35. Maar oké, okay, ook dus dat, dat hooghovenschaaktoernooi. Dat is alles maar door de oorlog heen en door alle ellende heen. Altijd gehouden. Ja. Altijd gehouden. Nou ja, één of twee jaartjes in de oorlog uh, geloof ik gemist. Maar um, altijd doorgegaan. En toen kwam in uh, 2000 nam het, chorus, het Engelse Chorus uh, hoogovens over. En dus was even de vrees van lieten ze, laten ze dan zo'n schaaktoernooi vallen of niet. Ja. Maar ja goed, de publiciteit die ermee gepaard gaat... en ook een beetje de, de traditie, waarin Engelsen natuurlijk uh, ja, ook groot zijn... Uh, heeft, heeft dat toernooi toen door laten gaan. En dat niet alleen. In de afgelopen tien jaar is dat toernooi in kracht en in uh, grootsheid... het aantal deelnemers alleen maar toegenomen... Ja. En, uh, nou ja, en nu heeft Tata Steel koers overgenomen. Dus heet het toernooi gewoon Tata. Dat is eigenlijk heel alles. Dus het is Merk simpel. je daar iets van in Wijk aan Zee? Nou, dat, morgen dat... is de opening. En dan, ik ben heel benieuwd. En ik denk de hele wilt met mij. Uh, wat voor invloed het heeft als je een Indische, uh, een Indiaanse uh, uh, heerser hebt. Uh, ja. Of een Engelse. Hè, de de, de uh, Engelsen kunnen er ook wat van. Van, uh, van de manier, hè, de, de, hun, hun, hun cultuur. Maar het schaak is groot in India. Hè? Top. Jazeker, nou, vanwege de wereldkampioen. Viswanathan Anand, onze ja. wereldkampioen, is in India. Dus uh, dat geeft ook banden en dat zal ook zeker. Uh, maar wat die invloed gaat worden, wat we morgen gaan zien, misschien wel uh, ja, Gaishas of uh, je weet het niet. Ik het weet, wordt vast weet. Een bijzondere het niet. Het een ik. hele bijzondere opening. We zijn, iedereen is uh, heel geïnteresseerd wat voor invloed dat het heeft. Ja. En we hebben het weer een prachtig toernooi. Dus, uh, we gaan maar uh, naar het deelnemersveld. een ja. uh, ja. prachtig toernooi, zeg je. Uh, de nummers 1, 2 en 3 van de wereld zijn aanwezig, zie ik. Uh, kan je dan nou meteen zeggen. Sterk bezet toernooi? Ja, dus kijk, uh, ik moet mo mo mo even weer omschakelen. Tata ja. is dus uh, een van de. Uh, is eigenlijk het enige toernooi wat zowel een super uh, toernooi heeft aan de top. Dat is, zijn dus die drie grootmeester toernooien. Maar ook die massaliteit, de kleine 2000 schakers. die uh, van heinde en verre van alle werelddelen komen. om mee te doen in die komende twee weken in dat kleine badplaatsje. dat bij zijn Zee. allemaal goedwillende amateurs. Ja. Nou ja, het wordt alsmaar minder en minder en minder. Kijk, als je, als je helemaal onderop gaat zitten, die spelen ook in de cafés her en der in Wijk aan Zee. Ja, dan maak je ook een, een, een, nog een redelijke kans. Iedereen eigenlijk. Maar dan is meer de. de dat zijn echte liefhebbers Het is, een, amateurs. Evenement, het het is, is een, een evenement. Het is een evenement. Het is de Martel van Rotterdam. Maar dan precies. op schaakselen. En dan heb je ook mensen die lopen er uh, vijf uur over zo. Maar dat is niet erg. Want je doet toch mee. En ja. je zit in die heksenketel. En je kunt de grote zien. Ze spelen, sommigen spelen in dezelfde zaal. Als de grote uh, wereldkampioenen en ex-wereldkampioenen. Dat is een prachtig. Uh, dat is Uniek in de wereld? Zei dat is ook uniek. Ja, vaak zitten de, de topspelers in een, achter, ja, in een eigen zaal. Met, met helemaal stilte en via poorten. en met, ja. met, met achterglassons en noem maar op. Maar dat is hier niet zo. Het is in een één hele grote sportzaal. Uh, en uh, ja, dat. Je dat, moet dat, dus wel een beetje tegen wat, wat kunnen ja, en zo. Dat ja. hoort er een beetje bij. Het is eigenlijk bij, <coughs> bij Schaken zo dat. Of je moet een doodse stilte hebben, daar kun je goed in denken. Of een soort constante uh, uh, geroezemoede verwarming... die maar door blijft tikken, is op zich niet zo erg. Maar als die af en toe tikt, dat is irritant. Ja. Ja. Maar goed, uh, nu even kijken naar de top... Nummers 1, 2 en 3 zijn ja, er. Ja, ja, absoluut. Ja, ja Karlsson, iedereen natuurlijk, dat is nummer 1 van de wereldranglijst. Hij is dus geen wereldkampioen, maar hij is de nummer 1 al, al, een, al een tijdje, terwijl hij pas 20 jaar is. Dus dat is echt eigenlijk. We willen graag dat hij wereldkampioen wordt, maar ja, hij onttrekt zich aan die cyclus. Vertel hij, eens even dat hij wil niet meedoen. Nee? nee, het irriteert hem. Hij vindt gewoon die formule niet goed. En ja, in plaats dat hij dan toch meedoet en laat zien dat hij de beste is, wat hij, wat, wat hij volgens iedereen ook had kunnen doen, uh, trekt hij zich dan terug. Uh, ja, zijn, zijn ik weet niet wie zijn zegsman zijn is of wie zijn... De adviseur is in deze. Kasparov heeft die banden mee. Dat is natuurlijk altijd een beetje een link. Ja. Uh, maar het voedt ja, vind... hem een beetje op, hè? Tegen ja. Ja. Iedereen vindt het wel erg jammer. Maar goed, hij, hij heeft een andere doel. Hij zegt, ik wil gewoon de allerbeste zijn van de wereld. Dus, dat is, dat is, nou ja. uh, dus hij gaat ook keihard tegen de huidige wereldkampioen Anand in. De laatste toernooien heeft uh, Carlsen allemaal gewonnen voor Anand. En vorig jaar ook. Hè? Ik kan me herinneren, toen zei je, we zijn benieuwd naar Carlsen. Toen ja. maakte hij het waar. En toen won hij ook. Dus hij heeft weer wat goed te maken. Hij moet zijn titel uh, toernooi. Overwinning van vorig jaar bestendigen, zeg maar. Zal zeker weer tussen die twee gaan. Dan hebben we nog een ex-wereldkampioen, Vladimir Kramnik. Is die ook niet zo'n, uh, die staat geloof ik op de vierde plaats van de wereldranglijst. En daartussendoor heb je nog die Aronian, ook een super uh, speler. Dus het wordt aan de top de doen van de top 15 van de wereldranglijst, doen er acht mee kun je nagaan. En de gemiddelde rating, dus de gemiddelde speelsterkte... van die eerste groep, is gelijkwaardig aan de elfde plaats... van de wereldranglijst, van ja. alle 14 deelnemers. Dus kun je nagaan hoe zwaar die Nederlandse delegatie... Anis Giri, Jan Smeets en Erwin Lamy, hoe zwaar die het gaan krijgen. Die staan trouwens ook op papier op 12, 13, 14. Maar goed, iedereen verwacht dat uh, Anis Giri... Uh, toch wel, uh, nou die andere twee ook. Maar, maar van Giri wordt wel wat verwacht. Ja, wordt veel verwacht op die 16 jaar. En wij weten nog niet, zijn, zijn, zijn kracht is nog niet uitgekristalliseerd. En dat is van Smeets en van Laminie Is dat voor het uh, eerst dat Giri aan een aan, aan dergelijk toernooi meedoet? Nou, vorig jaar won die dus de Grootmezengroep B. Ja. En het is een soort piramidaal systeem. Dus je, al die groepen die zijn eigenlijk gelinkt aan elkaar. Je kunt, als je helemaal onderop begint en je blijft maar winnen, kom jij uiteindelijk ook in een Grootmezengroep groep. Maar, maar, maar, maar vertel eens hoe dat zit, want je hebt dus ook een, een B-groep en een C-groep. Maar ja. in die B-groep, dus zit dus op? Bijvoorbeeld de nummer 20 van de wereld. Ja, die groepen zijn uh, op zich natuurlijk allemaal net een slagje uh, slechter dan, de, dan degene die erboven zit. Maar af en toe laten ze hele sterke spelers meedoen om het toernooi uh, meer standing te geven, meer status te geven. En als die, uh, als je het toernooi wint, de, de grootmezen groep B, uh -huh. speel je volgend jaar automatisch in A. Dus je kunt jezelf plaatsen. Ja. En, en wat kan Anis Giri? Wat, kijk eens even in je glazen bol. Ja, dat is heel moeilijk. Dat is juist zo, omdat hij zijn, hij de afgelopen vier jaar heeft hij elk jaar weer een reuze stap gemaakt in zijn ontwikkeling. Echt, dat kun je ook terugzien op de wereldranglijst. Hij heeft per jaar 100 elo-punten gewonnen. Hij staat eigenlijk op zijn zestiende, op dit moment verder. Uh, in zijn ontwikkeling en, op zijn, uh, uh, en qua ELO dan Carlsen toen die 16 jaar was. Dus wij weten niet waar zo'n talent, ja wanneer dat gaat stagneren. Dat is heel moeilijk, omdat tot nu toe is hij niet gestagneerd. Dus uh, uh, uh, elke keer wint hij weer per toernooi. En leert hij ook weer per toernooi. Maar ja, er, er moet toch een keer een stop komen, zou je zeggen. Ja, maar wonderkinderen meestal niet. Ja, nou ja, Sean dat Carlson, is het. Ja. Is, is dat dan zijn grote voorbeeld? Denk het wel. Ja, ja Carlson is eigenlijk voor iedereen op dit moment een, een voorbeeld. ook Omdat hij de man is na Kasparov... die de samenwerking met de computer tot een kunst heeft ver, verheven. Is het dan frustrerend, kan, uh, kan ik me voorstellen... voor, voor, voor die andere mannen die, die, die, die, die de vader zouden kunnen zijn van de Carlson... om van zo'n jong pikkie te verliezen? Nee, dat zegt er? niks. Is de huidige wereldkampioen is... Een Chinezen van 16 jaar. Ja. Kijk, je moet dat niet meer zien. Vroeger was dat wel zo. Maar door de, door de samenwerking met de computer kunnen kinderen veel sneller zoveel informatie tot zich nemen. Dat uh, en je moet ook het aantal trainingsuren niet onderschatten. Kijk, zo'n Anis, uh, 16 jaar. Die heeft al aardig wat. Uh, neem, neem, neem maar turnen of neem maar zwemmen of zo. Je kunt behoorlijk wat baantjes getrokken hebben in die tussentijd al. Ik vind ja. wonder, kinderen moet je ook eigenlijk mee ophouden na ja. 10 jaar. Want dan, dan is het geen kind meer eigenlijk. Ja. Um, en dan heb je dus een A-groep en een B-groep. Er is er ook een C-groep. Ja. Daarin veel Nederlanders, begrijp ik. Ja, nou ook leuk. Want in, in die B-groep spelen dan Frizo Nijboer en Wouter Spoelman van Nederland mee. Het staat trouwens ook helemaal onderaan. Maar dat geeft niet, want die, die kunnen zich mooi meten met zo'n top. En in die Grootmeester C-groep, ook, ook nog steeds een zeer mooi toernooi. En het zou overal ter wereld, zou dat nummer een prachtig toernooi zijn aan zich. Maar goed, dat is hier dan slechts een Grootmeester Groep C. Daar spelen verschillende Nederlanders mee. En ja, de, de, de, we zijn gewoon benieuwd hoe die dat allemaal gaan doen. Bijvoorbeeld Benjamin Bok is ook zo'n zo jonge speler van 16 jaar. Uh, heeft al een keer een grootmeesterresultaat gehad. Robin van Kampen, idem Dito heeft er al twee gehaald. Onlangs net in Groningen al een grootmeesterresultaat. Die kan dus dan bij je... zijn derde kan die echt ja. grootmeester worden. Dus. Ja, precies. Dus, uh, en wat moet hij dan doen? Om dat, uh, dan moet hij een bepaald, bepaald percentage halen binnen ja. dat toernooi. Je hoeft niet te winnen, maar je moet wel 70% halen of zo. Je moet wel een, een, een goede score halen. Uh, een sterk bezet toernooi, komt dat door... Uh, de historie eigenlijk. Ja, als. Of wisten uh, flink prijzen geld ook. Ook ook. Uh, er is prijzengeld, er is startgeld. Dus het is gewoon een zeer... Ja. Uh, het is gewoon een non, voor een professional is het zeer goed te doen. En dan heb je nog die massaliteit, wat natuurlijk ook heel erg leuk is voor al die mensen. Dat, dat, vinden, je, een... dat vinden die toppers ook leuk? Dat wel. vinden die toppers ook leuk, want vaak zitten ze in een steriele omgeving en nu zitten ze helemaal onder de mensen. Dus zodra ze klaar zijn, krijgen ze van alle handen ja, de handtekeningen en mag, mag ik uw boek... wilt u uw boek signeren voor mij en een opdracht voor mijn zoon? Je, je, dat hele spektakel eromheen, dat kleine dorpje waarmee ze in zo'n hotel zitten en dan naar beneden moeten glibberen over de berg naar de toernooizaal. Dan hebben ze weer foto's of ze lopen eens een keer langs de zee en dan krijg je weer reportages bij uh, uh, Studio Sport of zo. Of, ja, maar, of misschien ook niet. Dat weet ik niet meer. Ja, maar vroeger maar... deden we dat wel. En, ja, uh, dat zijn natuurlijk altijd mooie dingen. D het is een hele andere sfeer. een hele andere. Het heeft zo zijn eigen charme een ja. wijk aan zee. Ja. Morgen begint het. Ja. En uh, we zijn benieuwd wat het uitkomt. Je komt vast wel vertellen. Jazeker, graag. Ja. Oké okay, Hans. Veel plezier morgen dank Oké, okay, dankjewel. Snowpatrol, shut your eyes. Voetbal vandaag. De vorige week overleden Oer Feijenoorder Koen Moulijn krijgt een straatnaam. Dat heeft het Rotterdamse college van BMW besloten. De huidige marathonweg, die langs het stadion loopt, heet zometeen de Koen Moulijnweg. Wanneer het nieuwe straatnaam er komt, is nog niet bekend. Oud-Ayacint Ryan Babel is door de Engelse Bond FE officieel in staat van beschuldiging gesteld wegens wangedrag. Na vooronderzoek vindt de Bond Babels gedrag een vervolging waard. De speler van Liverpool heeft na de wedstrijd tegen Manchester United op zijn Twitter-site een foto geplaatst van scheidsrechter Howard Webb in een United shirt. Webb had in de wedstrijd tegen Manchester een betwiste penalty toegekend en Steven Gerrard uit het veld gestuurd. Babel heeft wel al zijn excuses aangeboden, maar de zaak dient gewoon maandag en de speler van Liverpool wil zijn zaak dan graag mondeling toelichten. Manchester City moet het opnieuw een tijd zonder de Italiaan Mario Balotelli doen. De aanvaller stond in de eerste seizoenshelft al twee maanden buitenspel na een knieoperatie, maar hij heeft nog altijd last daarvan. De medische staf van City heeft hem een maandje rust voorgeschreven en daarna wordt bekeken of hij eventueel opnieuw moet worden geopereerd. Oud-VVV'er Honda heeft bij de Azië-cup in Doha Japan langs Syrië geholpen. Hij bepaalde door vijf minuten voor tijd een penalty te benutten... de eindstand op 2-1. De Japanners hebben vier punten... en gaan samen met Jordanië aan de leiding in de poel. Syrië volgt op een punt. En dan werd er vanavond ook weer geoefend door een aantal divisieclubs. PSV en Anderlecht hielden elkaar in La Manga in Spanje op 0-0. C. verloor een eindje verderop in Marbella met 2-1... van het Zwitserse FC Basel. Jansen maakte het doelpunt voor de Limburgers. Het gaat weer goed met RKC Waalwijk. Na de degradatie van vorig seizoen staat de club van trainer Ruud Brood... in de Jupiler League op de derde plaats. Wel zag RKC het gat naar koploper FC Zwolle... in de laatste weken voor de winterstop oplopen tot 13 punten... waardoor de titel in ieder geval ver weg lijkt. Morgen hervat RKC de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven. Verslaggever Rachna Niemeijer kijkt in Waalwijk vooruit... naar de tweede seizoenshelft met Brood en de technische directeur Mohamed Allag. Wat opvalt bij het stadion van RKC Waalwijk is dat er hard gewerkt wordt. Alles krijgt een nieuw verfje om met de tijd mee te gaan. Het gaat goed met RKC na de degradatie van vorig seizoen. Maar inmiddels kun je wel zeggen dat de titel in de Jupiler League uit beeld is... vanwege de grote voorsprong van FC Zwolle. Technisch directeur Mo alacht erover. Ja, als je het zo gaat bekijken ligt de Eredivisie ver weg... Uh, maar ook weer niet ver weg, omdat je namelijk twee manieren hebt om te promoveren. Maar ik ga toch nog even terug naar onze doelstelling die we aan het begin van het seizoen geformuleerd hebben bij elkaar. Kijk, we zijn uit de dood herrezen. We zijn op dit moment bezig om de organisatie flink te verbeteren. Uh, parallel daaraan hebben we geprobeerd om een goede selectie op te bouwen. Dat is, uh, dat is redelijk gelukt. Uh, maar we houden wel vast aan onze doelstelling top 5. En dan proberen we via de nacompetitie ons uh, on, uh, voor, voor promotie te gaan. Dus die doelstelling blijft overeind. Dus kun je ook zeggen van, nou ja goed, we moeten in ieder geval de play-offs halen. Dat zijn we aan ons stand wel verplicht. We moeten ook daarin uh, slagen proberen te maken... En dan probeer het via de nacompetitie te doen. Groei is er nog genoeg in Waalwijk. De spelersgroep kan beter en met name op psychologisch gebied wordt er hard gewerkt, Leg Mo Allag uit. Wij werken nu eenmaal op een bepaald niveau. We werken op eerste divisie niveau waarin je met spelers te maken hebt die eigenlijk in de aanleg allemaal hartstikke talentvol zijn. Die ook in de jeugd hebben gezeten of even bij een eerste elfte hebben geroken die, die behoorlijk van niveau is. Kijk bijvoorbeeld maar naar Henrico Drost bij, bij een Herenveen of Mitch Chet bij, bij Feyenoord, een super jeugdopleiding gehad. Op een of andere manier spelen die jongens nu top eerste divisie. Nou, het, het, is, het is niet altijd alleen maar talent en dergelijke. Er zit ook een mentaal knopje die wel eens ingedrukt moet worden. En het is aan ons om te kijken van hoe we dat knopje kunnen indrukken en uh, daar wat aan kunnen doen. De vraag is nu hoe het verder gaat de komende maanden. Een trainingskamp gehad in Turkije, dat was een groot succes. begin van het seizoen zijn toch twintig spelers weggegaan. En we hebben een redelijke nieuwe staf. Op het laatst is Adrie Bogers weggegaan. Dus dan is het op dat gebied alleen al heel goed dat je met een team weggaat. En je staf en de faciliteiten. Dus we hebben er steeds op aangedrongen. Maar ja, we waren heel blij dat we weg konden. Maar wat is nu een realistisch doel voor de tweede helft van het seizoen? Ruud Brood. Ja, goed, als je naar je eigen team kijkt, ja, dan moeten we nog het een en ander verbeteren. Maar. Ja, als Volle zo doorgaat, ze staan waar ze staan. En Volendam zit daar nog tussen. Dus wordt het voor ons eerst naar onze eigen doelstelling kijken. Bij de top 5 blijven, de manier van spelen, veel goals maken. Ja, stiekem hopen dat wij natuurlijk alles winnen. En inderdaad, Volle wat laat liggen. Maar het zal niet, het zal niet makkelijk zijn. Um, leg die helft alles naast elkaar. Zijn jullie kwalitatief minder? Want als je naar de naam in jouw ploeg kijkt, daar zit toch een hoop weliswaar niet heel veel wedstrijden misschien... maar een hoop eredivisie verleden uh, in. Uh, hoe is dat bij Zwolle bijvoorbeeld? Maar als je het naast elkaar legt... ik denk dat, we, dat Zwolle ook hè, gezien de aantallen goals uh, offensief speelt... Uh ik denk dat ze iets meer specialisme hebben. Wij, uh, onze topscorer is Dirk Boerrichter uh, met, met ook zijn assist. Uh, dus dan kijk je naar de voorste mensen. Ik denk dat wij te veel kansen nodig hebben om een doelpunt te maken. Zij niet, met de as. Ik geloof dat hij al op 15, 16 staat. Uh, daarnaast hebben ze ervaring. Hè. Een grote belangrijke man is slot. En, en van haar is ook een oudgediende. Dus die as zitten behoorlijk goed. Waardoor zij dus ook uh, heel goed presteren. Wij hebben die namen ook. Uh, Alleen hebben we de eerste helft van de competitie uh, uh, punten laten liggen. Zijn we niet uh, mentaal sterk genoeg geweest en, en dodelijk genoeg geweest om een wedstrijd op slot te doen. Dat beheersen we nog niet. Even een zijpad. Uh, je ziet in veel landen om ons heen en je hebt er niks aan. Maar dat vaak de nummers 1 en 2 van zo'n competitie uh, promoveren en dat er daarna dan nog... Ploegen kunnen volgen, maar in Nederland is alleen de kampioen eh, direct zeker van een plek in de Eredivisie. Is dat in jouw ogen eigenlijk eh, de meest eh, handige manier om het te doen? Nou, als je in deze competitie zit, zou je zeggen nee. Want eh, er zijn heel veel teams hè, in deze competitie. En eh, inderdaad, als je kijkt naar het buitenland, dan verwacht je: dat was vroeger hier trouwens ook zo, dat we nummer 1 en 2 promoveren. Ik denk dat dat ook het meeste recht heeft. Want, want anders is het een enorm uh, moeilijke stap om weer terug te komen. Gezien de aantal teams, maar ook gezien het programma in de playoffs. Dat is ook al aangepast. Eerst had men het over in onze tijd twee jaar terug over drie wedstrijden. Dat vond ik ook weer een stuk voordeel van een ploeg En nu gaat men kijken naar het doelsaldo in twee wedstrijden. Dus ik vind eigenlijk wel dat je mag, mag praten over twee teams inderdaad, die moeten promoveren. Want dat zijn toch uh, 38 wedstrijden. De goede prestaties van RKC vallen natuurlijk op. Ruud Brood staat in het middelpunt van de belangstelling dit seizoen. kom al naar NAC, was zelfs persoonlijk op een haarnaar rond. En ook VVV haalde hem bijna binnen als de opvolger van de ontslagen Jan van Dijk. Hoe belangrijk was, is, dit seizoen voor jouzelf uh, na vorig jaar uh, heel moeizaam allemaal, heel moeilijk uh, Ja, dan wil je zelf ook iets laten zien, ook voor je eigen cv lijkt me. Uh, Nak heeft getrokken aan mij halverwege, vervolgens uh, een speelde links en rechts nog wat en is nu Adrie Bogers weg als assistent dus er gebeurt nogal wat. Maar ja, niets is zo veranderlijk als het voetbal dus je kan ook zo ineens weg zijn. Maar het is wel belangrijk dat ik het goed naar mijn zin heb en dat ik uh, ja, de manier van spelen uit kan dragen en ja, we zullen wel zien waar, waar de toekomst uh, brengt, of dat een niveau hoger is of niet. Die grote achterstand richting de koploper, die is er. Uh, ontstaan eigenlijk een beetje in de laatste fase van de eerste seizoenshelft. Voldoe je wat dat betreft aan je eigen verwachtingen? Of had je toch gehoopt en verwacht er dichterbij te staan? Ja, een trainer wil er altijd dichterbij staan. Uh, uh, zeker als je een keer van Solle wint, want uh, dan, toen kon, kwamen we ook dichterbij... Uh, we hebben punten laten liggen waar we dachten, nou, dat mag je ze niet laten liggen. We hebben punten gehaald van de top 6, Daar hebben we niet één keer van verloren, meer van gewonnen. Dus die balans is, is eigenlijk uh, scheef. Dus uh, ja, we, weer, we werken wel aan een stuk stabiliteit. En dan achteraf kan je zeggen, ja, daar hadden we dichterbij moeten staan. Dan een, een plaatsje hoger met de wedstrijd tegen MVV start Volendam. Morgen de tweede seizoenshelft van de Jubilair League. Volendam staat inderdaad tweede en heeft een achterstand van maar liefst elf punten op Zwolle. Toch houdt Volendam-coach Gert Kruijs hoop. Ja, goed, uh, het is een blijft voetbal. Het, uh, het is een cliché, maar het is wel zo. Ik heb al vaker aangegeven, ook uh, naar je collega's Rob... dat uh, uh, wij moeten wachten op uh, een uitglijden van FC Zwolle. FC Zwolle doet het uh, dit seizoen fantastisch. Uh, breken alle records, staan ook uh, niet voor niks uh, superieur bovenaan... Maar misschien komt daar nog wel de klad in, dat weet je nooit. De zaak is wel als achtervolger zijnde, als Volendam zijnde... dat wij zelf onze punten blijven pakken. We hebben de eerste helft van de competitie veel punten gehaald. We hebben ook een goede serie neergezet... maar we hebben geen gelijke tred met, met FC Zwolle kunnen houden. En wij moeten geleerd hebben van de eerste helft van de competitie... wat beter worden, veel punten halen... en wachten op wat uitgeleiders van, van FC Zwolle. Wat moet er beter... Nou goed, uh, we hebben al een aantal keren met de groep erover gehad... dat we met name bij balbezit wel uh, wat beter kunnen voetballen. We hebben heel veel spirit in het team. We hebben veel wedstrijden gewonnen met heel veel strijd. En als je dat ook nog kan combineren met, met uh, wat meer voetballend vermogen... wedstrijden dat we uh, wat rustiger aan de bal moeten worden... Uh, dan, dan kunnen we uh, wellicht nog uh, uh, meer punten halen. Je staat nu een plek die recht heeft op de play-offs. Dat was het doel wordt er stiekem toch een beetje gehoopt op meer. Nou goed, uh, volgend seizoen uh, stel je een aantal doelen. Zoals jij al uh, terecht opmerkt, uh, wil Volendam heel graag de play-offs halen via een, uh, een uh, periode of via de ranglijst. Nou, we staan nu op een uh, positie die recht geeft op deelname play-offs. Verder is het zo dat we ook nog steeds een kans hebben op het bereiken van, de, van de, of, of behalen van de tweede periode. Hoe vreemd het ook is, maar wij zijn uitgespeeld voor die tweede periode en onze concurrent W heeft nog twee wedstrijden te goed. Ik denk dat dat geen goede zaak is. Ja, en als je uh, op op een gegeven moment in de play-offs komt, dan weet je dat je een ploeg hebt, zoals wij met FC Volendam, ja, die wel eens kunnen stunten. Denk ook nog even aan de tweede helft, bijvoorbeeld voor de beker tegen FC Utrecht, waar we dichtbij een stunt. En, en als wij in de play-offs uh, fris zijn en de vorm hebben, ja, dan sluit ik niet uit dat wij, ook nog, uh, dat wij ook nog kunnen stunten. Wat gaat er veranderen met de ploeg in de tweede helft? Of is die nagenoeg gelijk gebleven? Nee, die is nagenoeg gelijk gebleven. We hebben een uh, ploeg, een, een selectie die is samengesteld Het is uit een paar routinier's met heel veel jonge jongens. Nou, die jonge jongens die, die maken progressie. Uh, de ploeg wordt geleid door routinier's als Barry Opdam en, en Olaf Lindenberg. Daar ben, uh, ben ik heel erg tevreden over, over de inbreng van die twee. En die jonge jongens die, uh, die, uh, die moeten doorgroeien. Uh, we hebben bijvoorbeeld een, een jonge Doelman. Die zich goed ontwikkelt. Die heeft ons al een aantal keren. Door... Robin Ruiten. Die, die heeft ons al een aantal wedstrijden erdoorheen doorheen gesleept. Die maakt heel veel progressie. Maar het team, team maakt ook wel stappen. En ja, kunnen we dat verder uitbouwen, dan, dan is het wel de manier waarop ik vind dat we, dat we zo door moeten gaan. Is het een titelstrijd vol en dan zwollen? Of Zwolle Volendam, zo je wilt. Nou, dat denk ik niet. Want ik denk dat RKC bijvoorbeeld. Uh, RKC loopt ook over van kwaliteit. Net zoals uh, FC Zwolle. De RKC heeft een aantal uh, hele goede spelers ook. Uh, die, die, die, uh, die acht ik ook nog niet kansloos. Helmondsport is, uh, is ook een ploeg die, uh, die we. Uh, uh, wat langer bij elkaar speelt, dus een goed ingespeeld team. En, uh, nou, ik verwacht nog wel wat uh, van Sparta. Uh, Sparta, uh, die, uh... die... Die club moet, hè? Ja, die moet, hè. Die moet, die moet, die ook... moet eigenlijk promoveren ook, ja. direct terug naar de Eredivisie. Uh, uh, bij Sparta staat het mes op de keel. Uh, daar wordt al heel veel over gezegd. En Sparta, uh, met dat mooie stadion en met een club, uh, uh, uh, met traditie. Ik verwacht nog wel wat van, van Jan Evers en de zijne. En Volendam? Heel geluidig <laughs> Meedoen op Volendam in de nacompetitie of Volendam aan het einde van de rit is altijd levensgevaarlijk, heeft de historie bewezen. Ja, uh, ik hoor het voortdurend hier, in die, in, die, in die ruimte waar we nu zitten... dat de mensen die hier al heel lang meelopen... Uh, die hebben ook wel een bepaalde verwachting. Uh, tot nu toe uh, hebben we een goed seizoen. Uh, en we doen mee. Dat is prima. en uh, ja, uh, Ik zei net al, van, we kunnen misschien nog wel tot mooie dingen in staat zijn. De Supremes, where did our love go? Einde van deze langslijn. Morgenavond om 10 uur melden wij ons weer. Zo direct hier op Radio 1, het 11 uur journaal. En daarna Joris Luidijk met het oog op morgen. Veel plezier met luisteren en tot snel. Dag.